Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tijdens de gesprekken in de coalitie over verruiming van het kinderpardon... gaat het uitzetten van gezinnen gewoon door. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff na afloop van het overleg. D66, CDA en ChristenUnie willen weer praten over minder strenge regels. Zo willen ze dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt... naar 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen. De VVD is fel tegen verruiming van het kinderpardon. De vier coalitiepartijen hebben afgesproken... verder door te praten over het pardon. CDA-leider Buma vond het een goed gesprek... en zei dat er ook een kamerdebat komt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met duurzaamheid. Dat zegt de Nederlandse Bank na onderzoek bij 25 grote financiële instellingen. Het gaat dan niet alleen om de risico's van klimaatverandering of extreme weersomstandigheden. Investeringen zijn ook kwetsbaar vanwege water- en grondstoffenschaarste, een verlies aan biodiversiteit of schending van mensenrechten. Klanten vinden deze factoren steeds belangrijker, zegt DNB. In Rotterdam kunnen mensen de komende twee weken hun wapens inleveren bij de politie. Die is het wapengeweld zat. Vorig jaar waren er in totaal 71 schietpartijen. Dit jaar staat de teller al op negen incidenten met vuurwapens in Rotterdam. Inwoners kunnen onder meer stroomstootwapens, pepperspray en messen straffeloos en anoniem inleveren bij de politie. Mensen die vuurwapens hebben kunnen dat melden en agenten komen die dan in burger ophalen. Alle ingezamelde wapens worden vernietigd. Een anonieme donateur heeft vorig jaar 160.000 euro achtergelaten op een altaar in een kerk in Beieren in Duitsland. Op de envelop stonden alleen de woorden voor Afrika, melden lokale media. De kerk maakt de vondst van de 160.000 euro nu pas bekend, omdat er eerst is gekeken wat er met het bedrag kon worden gedaan. Inmiddels wordt het geld gebruikt voor drie Duitse missieprojecten in Afrika.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 just the way Van Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Heerlijk weer als je zo naar buiten kijkt, maar hou er wel rekening mee, het is behoorlijk koud. En we gaan de aankomende nacht weer flinke koufronten krijgen hier in Zandvoort. Dus handschoenen zijn gewenst, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Nee, ztvm-live.nl uh, Welkom bij de komende drie uur live vanuit de Tolweg 10A, het Mediapark te Zandvoort. En zoals je al zegt de zon schijnt uh, een overvloed om het zo maar eens te zeggen maar het is inderdaad uh, fris maar het weerhoudt ons niet om uh, de komende drie uur live Zandvoort op zaterdag voor u te gaan presenteren wat gaan wij uh, vanmiddag allemaal doen nou er wordt weer gevoetbald de winterstop zitten weer op en SV Zandvoort speelt vanmiddag tegen OFC en uh, die wedstrijd begint om drie uur en daar is voor ons aanwezig uh, Joop van Es en die gaat er voor de eerste keer om tien over drie daar live verslag van doen dus de wedstrijd SV Zandvoort, OFC1 live op ZFM. Goed, wat hebben we verder nog? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het zo, wordt het mooier of wordt het nog winterser als dat het al is? U zorgt het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week. Vorige week hadden we Buddy en die hebben we twee weken als dier van de week gehad. Buddy is nog steeds... Uh, Thuisloos, om het zo maar te zeggen. Zielig. Dus die zit nog in uh, het asiel. Maar die is absoluut op, ook op zoek naar een thuis. Maar deze week hebben we Beer. En Beer zit ook al langere tijd in het, uh, in het uh, dierenthuis. Dus het is er ook tijd dat Beer weer in de herhaling gaat. En dat wellicht Beer en Buddy volgende week allebei een thuis hebben gevonden. Tijdens het Dier van de Week rond de klok van half vijf. Is het ook een Beer? Het is een Beer van een Hond. Dat klopt. Uh, het gedicht van de week. Nou, ik heb een staal wat je meegenomen. Ik zat, vorige week zaten we in de winterblues... Nou, dat zitten we eigenlijk nog. Maar om nu nog twee keer te doen, dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, maar... nee, nee, nee. Dus ik heb weer een stapeltje voor je meegenomen. Mag jij weer uitkiezen. Het gedicht van de week blijft nog even een verrassing. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, natuurlijk ook Pits Report kwart over vier. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat die winterstop hebben... Maar dat nieuws willen wij u niet onthouden tijdens Pit Report om kwart over vier. Wellicht nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en niet te vergeten kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En als je in de studio wilt kijken, zfm-live.nl. En kijk je op tv, ja, dan zie je even een testbeeld. Dat heeft te maken met de verandering die er zo dadelijk aankomt. Hou kanaal 40 bij Sigo in de gaten. Als je buurman midden in de nacht muziek draait, denk je in één keer van, hey, een leuke platen uit het verleden, die kunnen we gaan draaien op de radio. Nou, Dan hadden we het over deze van Benen Ramba en uh, Funboy Boy 3. En It Ain't What You Do It. 13 over 2, Zandvoort, een goede middag. En hou kanaal 40 in de gaten, hè. Zie je van TV, zodadelijk uh, daar veel meer over. Want het is een feestdag vandaag. ...van dit moment. Je hoorde de Amerikaanse rockband Panic at the Disco. Ze zijn afkomstig uit Las Vegas. En ze scoren hit met deze single High Hopes. Zandvoort, nogmaals goedemiddag. En we hebben uiteraard ook vanmiddag weer het Zandvoorts nieuws voor je. New Year's Surf definitief afgelast. Helaas heeft de organisatie van de New Year's Surf... ...ook voor dit weekend moeten besluiten om deze wedstrijden... ...bij de watersportvereniging Zandvoort geen doorgang te laten vinden... Het gebrek aan goede golven, maar ook bijvoorbeeld de te verwachten gevoelstemperatuur en het daarmee, gepaard, eh, daarmee gepaarde gebrek aan animo van zowel deelnemers als toeschouwers, maakt het eh, dit jaar geen nieuwjaars surf komt. Al dus Annelies Bakker namens de watersportvereniging Zandvoort. De gemeente heeft recent nader bodemonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van asbest op of in de onverharde grond naast het schoolplein van de Oranje Nassau School. Op een terrein achter de school had een leerling... twee stukjes asbest houdende plaatmateriaal gevonden. Het rapport van een gespecialiseerd bedrijf is nu voorhanden. De conclusie is dat er geen risico's voor zijn voor de spelende kinderen. Verdere maatregelen zijn er ook niet nodig. Het advies is overgenomen door de omgevingsdienst Eimond. De hekken die uit voorzorg geplaatst waren rondom het schoolplein... kunnen weer worden verwijderd. Voor zover ze niet al verwijderd zijn... VVV Zandvoort heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen. Het toeristische informatiepunt van Zandvoort is per woensdag 16 januari gevestigd in het Zandvoortsmuseum. De officiële opening is op 1 februari aanstaande en dan gaan tevens de nieuwe openingstijden van zowel de VVV als dat van het museum in. Deze plaats uh, in het, uh, het Zandvoortsmuseum is zeer centraal gelegen, midden in het centrum en daardoor beter bereid te bereiken. Lokale medewerkers vertellen de toeristen, maar ook Zandvoort is graag over wat er te zien, te doen en te beleven is. Verder zijn er fiets- en wandelroutes, plattegronden, souvenirs, brochures en folders van bezienswaardigheden en diverse vvv cadeaubonnen verkrijgbaar. En wanneer je dan toch bij de VVV bent, dan is het een bezoekje aan het museum zo gemaakt en zeker de moeite waard. Tot 1 februari houdt VV Zandvoort de huidige openingstijden van het Zandvoortsmuseum Museum aan. En vanaf 1 februari is het Zandvoortsmuseum slash VVV Zandvoort van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur geopend. Op 21-22 januari, euh, met een mogelijke uitloop naar 23 januari aanstaande, gaat het bedrijf Seeltech in opdracht van de gemeente een bodemonderzoek van diep grondwater doen op het Gasthuisplein in Zandvoort. Hiervoor worden filters gebruikt die geplaatst worden nabij de parkeerautomaat op de hoek van het gasthuisplein en Zwaluweestraat. Het parkeerterrein op het gasthuisplein is tijdens de uitvoering alleen bereikbaar via de, via de zijde Gasthuisstraat. De ingang vanaf de Zwaluweestraat is dan tijdelijk afgesloten. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de heer Haas Schoot. Van de omgevingsdienst Eimond en hij is bereikbaar op werkdagen uiteraard op telefoonnummer 0251 263 853. 0251 26853. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvers Nieuws. Uiteraard ook te volgen via onze eigen CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, hij is gratis te downloaden. De Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en download hem nu op je telefoon of tablet. En gaan wij een plaat draaien uit de jaren 70 van Delegation.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 We het allemaal met I'm Coming Home. En dit is uh, de laatste verschenen single van hem, Joh. Let's the River in vier minuten voor half drie. Nou, we zijn uh, on air met de nieuwe CFM-TV, uh, Albert Jan, op kanaal 40. Ja, ik zie het. Mooi, mooi hè? He? Kleurrijk. Mooi toch? Kleurrijk, strak. Hartstikke mooi. Zeker, dus uh, ga even een kijkje nemen op kanaal 40 digitaal. En jij hebt uh, nieuws van de burgemeester? Nou ja, voor diegenen die het nog niet weten, is het antwoord: het zullen er niet veel zijn. Maar de afgelopen weken heeft burgemeester Niek Meijer wereldkundig gemaakt... dat hij een nieuwe termijn als burgemeester van Zandvoort niet ambieert. Dit betekent dat er in september een einde komt... aan 12 jaar burgemeester Niek Meijer als eerste burger van Zandvoort. Meijer kwam in 2007 als opvolger van burgemeester Rob van der Heijden. Hij was daarvoor interim burgemeester van Ouder Amstel... nadat zijn vorige gemeente Wognum door een gemeentelijke herindeling ophield te bestaan. Daar was hij twee jaar burgervader... totdat uh, gemeente uh, Wognum opging in de gemeente Medenblik... In Zandvoort heeft hij in de loop der jaren heel veel persoonlijke contacten gelegd met de inwoners. Ook zijn vrouw Janni raakte snel ingeburgerd. Het is nog niet bekend waar Niek Meijer naartoe gaat of hij of überhaupt nog burgemeester wil blijven. In een afgelopen week gepubliceerde brief aan de inwoners van Zandvoort ligt hij zijn beslissing toe. Ik ga die hele brief niet, niet, niet voorlezen, maar wat me wel een onderdeel daarvan was, in die brief die mij opviel, was het volgende. Voor mij is 2019 een bijzonder jaar, omdat ik voor de vraag sta of ik mij in september beschikbaar zou stellen voor een derde termijn. Een herbenoeming mag nooit een verzelfsprekendheid zijn en vraagt om overdenking. Kan ik er opnieuw zes jaar vol voor gaan? De afgelopen periode heb ik intensief over deze vraag nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat daar niet volmondig ja op kan worden uh, gezegd. Al dus Niek Meijer. Ja, de hele brief is uh, na te lezen op de CFM-app. Of uh, het nieuwe kanaal, Kanaal 40. Ja, uiteraard. En ook in de Zandvoortse krant is hij na te lezen. Maar goed, hij, is, hij, is, hij heeft, er lang, heeft lang lopen wikken en wegen. Dat, dus, dat, dat blijkt dan uit dat stukje uit die brief. Dus hij heeft er goed over nagedacht. Het is dus een wel overvolgend stap. Maar tot september is hij gewoon nog onze burgemeester. Onze burgervader.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 Een van de vele hits van deze heer Bruno Mars. En samen met Cardi B, je de Finesse. Het is 1 over half 3. Bij CFM TV las ik zojuist dat het dinsdag gaat sneeuwen. Dus even kijken of Albert het zelf gaat melden. Ja, en als het dinsdag gaat sneeuwen, dan heb ik een probleem, want dan moet ik naar een examen toe. Dus uh, hmm. Het maandag waarschijnlijk. Ja, dat ben, ben ik er vanaf ook bij zeggen. Ja, maar dan vind je hier in Amsterdam, hè? Ja, ja, ja. Desondanks het weer heb je de kans dat je dat mist. is erg groot. Ja, ja. mee. Nou, nou lastig. vertel het maar. Goed. Vandaag uh, er zijn er zijn vandaag wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige oost tot zuidoostenwind. En de temperatuur, de temperatuur stijgt naar een maximale graad of 2 Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt naar waarden tussen de min 4 en min 6. Morgen wordt een prachtige winterdag met volop zonneschijn... dus het wordt heerlijk wandelen op het strand. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oost tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt wederom naar een graad of twee. En na morgen blijft het winters met in de nacht op uitgebreide schaal enkele graden vorst. Overdag komt het kwik nog enkele graden boven nul uit. Het blijft droog, maar Rob dinsdag is er wel kans op sneeuw. Ja hoor, daar heb je hem al dus uh, rico schreuden. Dankjewel, Albert-Jan. Het weer is te lezen op ricoweer.nl. Of kijk ook eens op pagina.nl. Dat was het weer. En al wat jou zei het net in het CFM weerbericht voor de komende dagen... morgen krijgen we een hele mooie zondag. Een lovely day. Hier is Bill Winters. Oh. is van harte welkom. Wij zijn er helemaal klaar voor. En uiteraard ook de jaar rond pavios die zijn, zijn morgen weer open. Okay. Zandvoort toekomt vanwege het mooie zonnige en inderdaad wel koude weer. Dan kan je uiteraard ook in het centrum van Zandvoort terecht. Dancing in the streets hoor, dit David Bowie en Mick Jagger. Ja, de markt in Nieuw-Noord, daar is het een en ander overgaande, Albert-Jan. De nieuwe dinsdagmarkt in Zandvoort Nieuw-Noord is een succes gebleken. Maar trekt die niet de bezoekers weg van de woensdagmarkt in het centrum? Vraagteken, beide partijen hebben daar hele andere gedachten over. De burgemeester hoopt tot een compromis te komen. Onlangs overhandigde Freya de Boer, een van de initiatiefnemers van de markt in Nieuw-Noord, zo'n 600 handtekeningen aan burgemeester Nick Meijer in de hoop dat de markt na de proeffase definitief in de wijk mag blijven. De burgemeester wil daar zijn best voor doen. Uh, NH Nieuws zocht uh, de markt afgelopen dinsdag op... en met eigen ogen te kunnen zien hoe het daar verloopt. Wij gaan hun verslag. Deuring, dat moet ook zo blijven, dat kinderachtige gedoe. In Zandvoort Nieuw-Noord zijn ze blij dat er eindelijk iets te doen is. Op dinsdag staat er nu een markt. Het is een proef op initiatief van de buurt omdat hier totaal niets voor die mensen is. De ouderen en de mensen met een handicap die nu ook naar een markt kunnen. Waarom komt u hier graag? Omdat het gewoon lekker dichtbij is. Ik woon hier uh, aan de overkant. Ja. En dan hoef ik niet helemaal naar het dorp. En het is gewoon gezellig hier. De Gezelligheid, mensen om je heen. Ja, het is anders een hele saaie boel hier zo. En een saaie boel. Daar vreest de woensdagmarkt in het centrum nu voor. Ze vrezen dat hun klanten wegblijven door de nieuwe dinsdagmarkt in Noord. Ja, de, de, de, de zomerdag is het, is het natuurlijk, hebben de toeristen, is het, uh, is het gewoon een lekkere markt. Maar winterdag zie je gewoon dat de markt, kijk maar rond nu, is het, uh, is het gewoon rustiger. Je gaat niet op, op dinsdag je spullen kopen en op woensdag weer. De woensdagmarkt heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente. Ze willen dat de dinsdagmarkt bijvoorbeeld naar zaterdag verplaatst. Kan niet, zegt Noord. Omdat deze mensen op de dinsdag alleen maar kunnen. Dat vraagt om een kleine steekproef bij de notenkraam. Kan niet, want iedereen op zaterdag een andere markt. Ja. Waar staat u op zaterdag dan? Bij Amsterdam Noord, op de Pekstraat. Wat is nou de oplossing? Want die markten zitten wel heel dicht op elkaar. Ja, wat is de oplossing? Zeg jij het? Alsjeblieft. Freya heeft 600 handtekeningen bij de burgemeester ingeleverd. En die lijkt ze te steunen. En deze proef heeft wat ons betreft laten zien dat hij nog meer smaakt. En de burgemeester wil graag met beide markten praten over een goede oplossing. Daar komen we ook wel uit, denk ik, hè? Met het centrum. Wel, ja. We staan open voor elke suggestie. Als u dan gewoon op dinsdag gaat, maar ook op woensdag naar het centrum, dan is iedereen blij. Ja. U bent de oplossing. Ben ik de oplossing, ja, Moela. Zo, met dank aan onze collega's van NH Nieuws. Dus ja, de, de markt in Nieuw-Noord blijft die of niet? We gaan het binnenkort weten. En uiteraard hou je je daarvan op de hoogte bij CFM Zandvoort. En vanmorgen trouwens ook hebben we daar uitgebreid gebreid aandacht aan besteed... in het programma Goedemorgen Zandvoort tussen 10 en 12. En heb je die uitzending gemist? Dan kan je maandagmorgen gewoon weer terug horen. Tussen 10 en 12 uur op de maandagmorgen dus. De herhaling van Goedemorgen Salford. Hier zijn trouwens Charles en Eddie. We zingen inmiddels alweer van Charles en Eddie. En Would I Lie to You? Een zonnige zaterdagmiddag, zandvoortig goeiemiddag. En hier is Makiba. Je hebt weer een aantal berichten voor ons. Drie stuks, geloof ik, Albert-Jan? Klopt, drie stuks. Uh, allereerst uh, aan de stamtafel. Het Zandvoortsmuseum organiseert op 27 januari een verhalenmiddag aan de stamtafel. Onder het genot van een kopje koffie en thee gaat Jan Kool van 12 tot 4 uur... van alles vertellen over de verschillende gebouwen die vroeger op de boulevard stonden. De kosten zijn 4 euro of een museumkaart. Kinderen hebben een gratis entree. En dan nogmaals het Zandvoortsmuseum, want Hille Jansen is voor een buitententoonstelling op zoek naar foto's van 15 Zandvoortse fotografen... die ieder twee staande digitale beelden kunnen inleveren... met als thema Sunset Boulevard. De boulevard en de omgeving moeten duidelijk zichtbaar zijn... ook dat het om Zandvoort gaat. Het zijn 15 expositiepanelen aan de Boulevard de Vauvage... die aan twee kanten zichtbaar zijn. Iedere fotograaf zet zijn of haar naam op de foto... en de vermelding van zijn of haar website... Voor meer informatie, deadline en technische gegevens... Uh, het e-mailadres van Hilly is h.janssen-zandvoort.nl apenstaatje zandvoortnl Zandvoort Met de komst van de nieuwe ondernemers in de voormalige ABN Amropand... zijn al de fietsenrekken verwijderd... en ook op het Raadhuisplein zijn geen fietsenrekken meer. Het betekent dat nu, logischerwijs, de fietsen her en der worden geplaatst. Herplaatsen van de fietsenrekken is dringend gewenst. Al dus de Zandvoortse courant. Dankjewel Albert jan Het zoveel nieuws in het kort hoorde je zojuist. En uiteraard is dat nieuws ook te volgen op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. En het is uh, geheel vernieuwd, dus ga eens even een kijkje nemen op kanaal 40. Dan hoor je uiteraard ook meteen het radiogeluid van uh, je eigen lokale radiosender CFM Zandvoort. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week, met ook lekkere muziek. bij Sanford op zaterdag de muziek af. Oud plaatje, nieuw plaatje en uh, uiteraard ook de platen uit de Euro Breakdown. De hitlijst die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9 uur. De 40 beste platen van Europa op een rij gezet door collega Mike Buley. We hadden het trouwens over deze van Jess and the Plastic Population... en die Only Way Is Up als één na laatste in uur één van Zandvoort op zaterdag. En als je op de maandagmiddag luistert, goeiemiddag... dit is de herhaling van het programma van afgelopen zaterdag. Zometeen meteen uur twee van Zandvoort op zaterdag... maar eerst deze, deze van The Talking Heads. What about the time?